Zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt voorlopig geen verbod op onverdoofd ritueel slachten. Na een urenlang debat in de Eerste Kamer bleek er geen meerderheid te zijn. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord met het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Staatssecretaris Bleker kwam tijdens het debat in de Senaat met een compromis. Hij wil afspraken maken met slachterijen en de islamitische en joodse gemeenschap. Of er een meerderheid is voor dat voorstel is nog onduidelijk.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 Het dodental door de aanslag in Luik is opgelopen tot vijf. 122 mensen raakten gewond. Een aantal van hen is er slecht aan toe. Een man gooide gistermiddag granaten naar een volle bushalte. Ook schoot hij om zich heen met een geweer. Twee jongens, een oude vrouw en een peuter, kwamen om het leven. De man is ook dood. Mogelijk pleegde hij zelfmoord.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 Het fonds moest 39 miljoen euro bijleggen om de corporatie overeind te houden. Het fonds had de commissarissen gewaarschuwd dat bouwplannen van de directie te ambitieus waren, toch keurde zij de plannen goed. Het weer vanuit het zuidwesten regen met kans op onweer en zware windstoten. Aan zee trekt de wind even aan tot stormachtig, kracht 8. Vanmiddag wat rustiger, het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 14 december is het. Goedemorgen. De Eerste Kamer vindt godsdienstvrijheid belangrijker dan dierenleed. Dat bleek tijdens het debat van gisteravond en nacht. Marcel Bril volgt het en doet straks verslag. Staatssecretaris Bleker van Landbouw kwam gelijk al met een alternatief. Hoort u ook meer over? En u hoort natuurlijk de reacties van de hoofdrolspelers. Uiteraard ook die van de indiener van het nu afgewezen wetsvoorstel, Marianne Thieme. Onze verslaggever Joris van der Kerkhof is vanochtend in Luik. Hij heeft straks het laatste nieuws. U hoort een verslag van gisteravond. toen de koning en de premier van België in Luik waren. en de slachtoffers van de schietpartij bezochten. En we praten erover door door met hoogleraar crisisbestrijding Ilko Dijkstra. Hij pleit voor het delen van kennis over dit soort gewelddadige acties van eenlingen. Van correspondent Bas Mestes hoort hij meer over de moord op straatverkopers in Florence. En over een week begint André Kuipers aan zijn ruimtereis. Verslaggever Mark Hamer ervaart vanochtend al iets van wat Kuipers straks te wachten staat. Een Curaçao wil af van Nederland. Dat zegt straks de premier van Curaçao. We spreken de voorzitter van de jury over de winnaar van de prins Klauspijs. Aha, oké. Okay. Kerstbomen kun je tegenwoordig ook huren met ballen. Ja, en we hebben het al over een heel oud zelfverdedigingswapen voor vrouwen... De Meptas. Juist, dat er meer in het Radio 1-journaal. Tot half tien, U kunt u ze ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben... dan kunt u ons volgen op Twitter, NOS Radio 1. Dodental van de aanslag op Place Saint-Lambert in Luik is opgelopen. Een verslaggever van de VRT.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 Wel, dus zoals je kan zien is de van Lambert weer helemaal opengesteld. Dus het verkeer rijdt hier ook weer gewoon vlot voorbij. En ik ben net zelf een uh, kijkje gaan nemen op de plaats van het onheil. Dat is voor jullie uh, rechts in beeld. Daar is die dader uh, de granaten beginnen gooien, met Kalashnikov beginnen schieten. En even verderop, een paar meter verderop, uh, is hij ook gestorven. Naast de vijf doden kwamen bij de aanslag, eh, 122, raakten bij de aanslag 122 mensen gewond. De dader, een 33-jarige crimineel, gooide granaten naar mensen die op de bus stonden te wachten. En daarna begon hij om zich heen te schieten. Twee jongens van 15 en 17 en een vrouw van 75 kwamen direct om het leven. Vierde slachtoffer, een jong kindje nog, overleed dus gisteravond laat. De dader kwam ook om het leven. Onduidelijk is nog of hij zelfmoord heeft gepleegd of door het toedoen van de politie is overleden. Hij is in oktober vorig jaar vervroegd vrijgekomen. Hij had toen twee derde van zijn straf uitgezeten en was onder voorwaarden vrijgekomen. Die voorwaarden waren dat hij niet in aanraking mocht komen met drugs of illegale wapens. Het was aan justitie om dat op te volgen. En het is dus nu ook aan minister van Justitie Turtelboom om uit te zoeken hoe dat precies is gelopen. Volgens premier De Ruppo is het geen terroristische aanslag, maar is het motief van de dader nog onduidelijk. De verdachte was na een gevangenisstraf van vijf jaar voorwaardelijk vrij.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 Er komt dus geen verbod op het onverdoofd ritueel slachten. De Eerste Kamer keerde zich vannacht tegen het initiatiefwetsvoorstel... van fractievoorzitter Tiemen van de Partij voor de Dieren. Verschillende partijen in de Senaat geloven dat een beperking van het dierenleed... de godsdienstvrijheid zou aantasten. VVD steunde het initiatief al niet, maar de PvdA haakte vannacht ook af. Dat brengt mij ertoe, voorzitter, om, om helaas te moeten meedelen... Uh, dat wij dit uh, toch te veel ad hoc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 niet afgelopen is en dat protesten tegen het extra dierenleed alleen maar toe zullen nemen. Het initiatief van Tieme kreeg eerder wel de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Tijdens het debat in de Eerste Kamer zei Tieme dat ze de gevoeligheid van de zaak wel begrijpt, maar dat het voorkomen van dierenleed toch belangrijker is. Als er dan hier sprake is van onevenredig uh, dierenleed, wat vermijdbaar is... dan is het gerechtvaardigd ook aan, als de overheid, als neutrale overheid... om ook daarin uh, vrijheden, die mensen zich veroorloven... op basis van de godsdienstige opvatting, om die dan ook te beperken. Staatssecretaris Henk Bleker stelde tijdens het debat een compromis voor... Hij wil afspraken maken met slachterijen... en de islamitische en joodse gemeenschap over onder andere het aantal dieren... dat ritueel wordt geslacht en het kwaliteitsniveau van de slachterij. Je blijft het mogelijk houden dat mensen die dat vanuit geloofsoverwegingen doen... moslims en joodse mensen, dat die ritueel kunnen blijven slachten. Die ritueel kunnen blijven slachten in Nederland. Dat ze ook dat Nederlandse vlees kunnen consumeren. Maar dat gaat dan wel op een manier die... Voor het dier minder stress, minder pijn met zich meebrengt dan de huidige praktijk. Maar dat compromis vindt Tieme te vrijblijvend. Het plan is volgens haar niet nieuw, maar in lijn met wat CDA en VVD al jaren voorstellen. Laat de sector het maar veranderen. Dan laten we daar draagvlak creëren voor meer dierenwelzijn. Laat de markt het vooral doen. En laten we vooral overleg plegen en op die manier dierenwelzijn verbeteren. Overal meerderheid is voor het voorstel van Bleker, dat is onduidelijk. De Senaat heeft aan de staatssecretaris een brief gevraagd... waarin hij zijn plannen uiteenzet. Ondanks de tegenslag van vannacht ziet Tieme nog wel een lichtpuntje. Het feit ook dat de discussie over dierenwelzijn... een enorme vlucht aan het nemen is... dat, uh, dat geef ik wel graag mee als, uh, als een winstpunt. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting wilde 39 miljoen euro aan steungeld... die aan woningcorporatie SGBB werd betaald, verhalen op zeven oud-commissarissen. Die keurden jarenlang bouwplannen van de directeur goed... hoewel het fonds waarschuwde dat ze te ambitieus waren... zei de CFV-directeur Van der Molen in Nieuwsuur. We hebben vorig jaar de, de corporatie SGBB 39 miljoen steun gegeven... in het kader van toen hele slechte financiële positie. Vervolgens is de corporatie ook overgenomen... En gelet op wat daar binnen de corporatie gebeurd is... hebben wij besloten om de commissarissen aansprakelijk te stellen. Het fonds zegt dat het de commissarissen had gewaarschuwd... dat bouwplannen van de directie veel te ambitieus waren. Toch keurden zij de plannen goed. De aansprakelijk stellen geldt ook als signaal, zegt Van der Molen. Ik denk dat het eh, hard zal aankomen, misschien wel eh, in zal dreunen als een bom, als ik het zo mag zeggen. Tegelijkertijd hoop ik ook dat dit een stimulans is voor veel commissarissen om hun vak gewoon goed uit te oefenen. Volgens de oud-commissarissen zijn de beschuldigingen onwaar. Ze zeggen dat ze gewetensvol hebben gehandeld. GroenLinks is tegen het verdrag voor strengere begrotingsregels, waar 26 EU-landen het vorige week over eens werden. Zijn fractie voor de voorzitter Jolanda Sap, gisteravond bij Pauw en Witteman. Ik denk als we dit nu laten gaan en, en dit wordt verder uitgewerkt en in maart wordt hier echt een klap op gegeven. Dan denken de meeste conservatieve regeringen in Europa dat ze klaar zijn. Ja. En dat Europa wel klaar is uh, uh, ja, nou ja, voor de toekomst. Terwijl ik dan denk, nee dan heb je eigenlijk een behoorlijk conservatief ja, bezuinigingsagenda uh, doorgevoerd voor Europa. En de grote uitdaging waar Europa echt een antwoord op moet vinden, daar ben je dan ja. allemaal niet aan toegekomen. Nee, want het nieuwe verdrag pakt volgens SAP de banken niet aan en lost daarom de niet op. Nou ja, het, het eerste wat, wat ontbreekt is dat dit alleen maar begrotingsdiscipline vastlegt. En dus eigenlijk uitgaat van het idee dat wat er mis is in Europa... dat dat de ontspoorde overheidsfinanciën zijn. Dat verhaal wat erachter zit eigenlijk in alle Europese landen... is een ontspoorde financiële sector die weer aan banden gelegd moet worden. En volgens SAP leidt het verdrag ook niet tot de nodige hervormingen. En een laatste punt is de democratie. Kijk, Rutte zegt dat de Europese Commissie meer macht krijgt. Maar wat ze juist geregeld hebben vorige week vrijdag... is een hele onduidelijke route buiten de Europese Unie om, waarbij het maar helemaal de vraag is of de Europese Commissie... daar überhaupt invloed op kan krijgen. Het kabinet heeft bij de plannen over Europa de oppositie nodig... omdat gedoogpartner PVV tegen is. SAP wil dat premier Rutte opnieuw in Brussel gaat onderhandelen. Wel blijft de partij instemmen met de korte termijn noodmaatregelen om de eurocrisis aan te pakken, zoals het verhogen van het noodfonds. De Amerikaanse rente blijft tot half 2013 gehandhaafd op het lage niveau van maximaal een kwart procent. Dat heeft het stelsel van de centrale banken in Amerika bekendgemaakt na een beleidsvergadering. De VED zegt dat de rente laag blijft zolang de economie zwak is. Deze Amerikaanse econoom maakt zich zorgen over het werkloosheid die volgens de VED min of meer hetzelfde blijft. Wat mij out for me was their assessment of unemployment. They still even after the big drop we saw in November, they still don't think that the economy is going grow fast enough to bring down the De Fed bestempelt de economie wel als iets gezonder. Positief is dat de Amerikaanse consumenten iets meer uitgeven. Tegelijkertijd waarschuwt het stelsel van centrale banken dat de werkloosheid hoog blijft en dat er een ernstige bedreiging uitgaat van de financiële crisis in Europa. De Zeeuwse aluminiumfabriek Zalco is failliet verklaard. De banen van honderden mensen staan nu op het spel, zegt vakbond CNV. De gevolgen voor, Zalko in Zeeland zijn, voor de werknemers van Zalko in Zeeland zijn uh, behoorlijk desastreus. Als het uh, uiteindelijk tot een uh, sluiting van de fabriek komt. Dat betekent dat er een, uh, alleen al bij Zalko uh, ruim 600 mensen hun baan verliezen. Dus het is voor de werkgelegenheid in Zeeland een enorme klap. De vakbond vindt het moeilijk te vertieren dat moederbedrijf Clash... op dit moment de stekker eruit trekt. De werknemers waren gisteravond vooral verbaasd. We wisten wel dat er eventueel productievermindering zou zijn... maar dan in één keer deze ja, melding die, ja, die sloeg in als een bom... kun je wel gerust zeggen. Volgens vakbond CNV trekt het faillissement alleen de smelterij van Zalco niet de vestiging van Aldel in Delftcel. Gekeken wordt of het bedrijf een doorstart kan maken de oprichtingspapieren van elektronica-concern Apple Computer... hebben op een veiling in New York ruim 1,2 miljoen euro opgebracht. En de volgende is lot 241. De originele partnership voor Apple Computers... signed door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ron Wayne. Ja, het uiteindelijke bot is tien keer meer dan werd verwacht... zegt uh, een woordvoerder van Veilinghuis Sotheby's. Fair warning. Anyone else? Het contract kwam van Ronald Wayne, die het in 1976 ondertekende met Steve Wozniak en Steve Jobs. Wayne trok zich al na elf dagen terug uit Apple en verkocht zijn aandeel van 10% voor 800 dollar. De oprichtingspapieren zijn gekocht door een Amerikaanse zakenman. Koersen, Wall Street doken gisteren tegen het eind van de handel weer in de rode cijfers. Beleggers waren teleurgesteld dat de Amerikaanse centrale bank geen nieuwe maatregelen aankondigde. De Dow Jones index sloot 16e lager, technologiebeurs Nasdaq ver verloor 1,3 procent. En de Nikkei staat na een paar uur handelen in Azië ook wel weer op een klein verlies. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar nos.nl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zes. De Britse Critics' Choice Awards worden morgen uitgereikt. Zo'n felbegeerde prijs, want die werd in het verleden al gewonnen... door Adele en ook door Florence en de Machine. Dit jaar is de grote kanshebber Emily Sandé... Hoor hoorde u van Emily Sunday morgen, dus kans hebben bij de Britse Critics' Choice Award. 18 minuten over 6 is het, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vijf doden en 123 gewonden. Dat is de trieste balans van het drama gistermiddag in het Belgische luik. Een man schoot met een machinegeweer op voorbijgangers en gooide met handgenaten. Daarna overleed hij zelf. Het is opnieuw duidelijk of hij nog zelfmoord, of hij zelfmoord pleegde of door het toedoen van de politie is omgekomen. Gisteravond was Luik een stille, verlaten stad... zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Er staat maar één dronken man achter het afzetlint... die ruzie maakt met een agent omdat hij er niet doorheen mag... om naar huis te gaan. Het plein is nog afgesloten. Het is leeg. Vooral heel erg leeg. Er zijn hier geen mensen die behoefte hebben om samen te komen... Geen bloemen, geen vaccinelichtjes, geen teddyberen. Hier geen bordjes met waarom. Men gebruikt geweld, men doodt andere mensen zo voor niks, maar om zelf vrij te zijn. Er loopt ook een uh, meneer rond met een oranje hesje met achterop de tekst: Eerste hulp, zielenarts. Het is duidelijk dat de maatschappij totaal onthemd is wat betreft geweld. Hij zoekt naar mensen die geestelijke hulp nodig hebben. En dat met een boodschap. Man vreest goud niet en dat is, dat is het resultaat. En er lopen twee verloren Nederlandse echtparen rond in de donkere, verlaten binnenstad. U bent toch geen ramptoerist, hè? Nee, nee, nee. nee. Wij, wij zijn, wij zijn gewoon, een paar dagen. gewoon toeristen die een restaurantje zoeken. Oh, kom je voor de kerstmarkt? Ja. ja. ja die is... die ja. zou vanavond open zijn. Ja. ja. Ze doen wel erg hun best hier, hè, met ja, klopt, lichtjes. Klopt, klopt. Echt. heeft een beetje gekke dag uitgezocht ja. ervoor. Nou ja, we zijn, we zijn hier vier dagen. Waren gisteren ook al hier. Dus we hebben gisteren van alles oh, kunnen genieten. Maar ja, vandaag is het een beetje jammer. Ja. Meer, meer voor Luik dan voor ons, hoor. Ja. En Dan kunt u het vergelijken. De sfeer in de stad, gisteravond en oh, nu. Ah, ja, ja. Ja, het is onvergelijkbaar. Het is heel jammer. Hoe was dat gisteravond hier op de kerstmarkt? Mooi, ja. druk, gezellig. En nu is het echt uitgestorven? Hè? Ja, het is, heel het is overal, het ja, is overal stil. En ook de vele cafés in de binnenstad zijn zo wat leeg. In het café recht aan het plein staat het nieuws keihard aan. Het is natuurlijk een Over de vervroegde vrijlating van de dader die twintig veroordelingen op zijn naam lijkt te hebben staan. Zoiets kan iedere dag gebeuren. We zijn niet veilig. Het kan overal gebeuren. We worden straks nog bang om de deur uit te gaan, peur, peur zelfs om te gaan werken. voilà, Maar het was toch het werk van een eenzame gek. Oui, ja, mais on sait jamais. Maintenant, on va partir travailler un jour. morgen kun je de bus nemen en dan staat er opeens zo'n gek klaar om je neer te maaien. Je kunt zomaar aan wapens komen dat is het probleem. Hij wil niet paranoïde zijn, maar we zijn niet veilig zegt deze man. Het is een gekke wereld. Als inwoner van Luik ben je vandaag verdoofd. Het is vanavond een dode stad. Het zou feest moeten zijn. Wat had afgesproken op de kerstmarkt. En Joris van der Kerkhof is vanochtend in Luik op de Place Lambert. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Je hebt enig idee wat er vandaag in de stad in Luik verder gaat gebeuren? Uh, mensen gaan gewoon naar hun werk lopen met de paraplu's voorbij en... Uh... Uh, Stappen in de bus en um, um, ik heb wel het idee dat die, dat die markt uh, gewoon open gaat. Uh, er zijn heel veel uh, lichtjes en lampjes aan, Village de Noël. En daarachter uh, het stadhuis waar uh, reclame gemaakt wordt voor de toerstart uh, dit jaar uh, eind... Uh... Juni, de Tour de France die vanuit, vanuit Luik de eerste etappes heeft. En voor de rest is, het, is, is er meer geluid dan, dan gisteravond bij, bij Matthijs. Omdat mensen gewoon naar hun werk gaan. En in stilte allemaal dingen gaan doen die ze, die ze moeten doen. Hier bij het plein is een, is, een, is een winkel waar de kranten verkocht worden. Bonjour. Uh, en in die kranten natuurlijk ook heel veel aandacht... Uh, voor, uh, voor wat er gisteravond uh, hier uh, gebeurd is. Het laatste nieuws, uh, hij wilde zoveel mogelijk doden. Wapenfreak kon vrij zijn gang gaan. Een hele grote foto uh, van die wapenfreak, uh, zoals het laatste nieuws het uh, noemt. Schutter had granaten en machinegeweer. Twintig veroordelingen op uh, strafblad. En in de kranten ook het, uh, het verhaal dat... Uh, niet alleen de vijf doden hier op het plein zijn uh, gevallen... maar ook uh, in het, uh, het huis van de, van de, van de schutter... waar uh, de schoonmaakster van de buurvrouw uh, uh, dood zou zijn aangetroffen. Moordende waanzin op Luikse kerstmarkt, zegt het uh, Belang van Limburg. Over wat er in de kranten staat en over wat er vandaag verder gaat gebeuren in, uh, in, in Luik... en hier uh, op de kerstmarkt uh, probeer ik uh, de komende uh, drie uur... Uh, ver verhalen te maken uh, met mezelf, met de mensen hier... maar ook met een collega van de VRT-radio, Filip Heijmans... die hier ook uh, rondloopt. Joris van der Kerkhoff vanochtend, hele ochtend in Luik... heeft hij laatste nieuws, hoort u dat onmiddellijk van hem. Zes minuten voor half zeven is het. Het kabinet mag geen overtollige Leopard-tanks aan Indonesië verkopen omdat de Indonesische krijgsmacht betrokken is bij schending van mensenrechten. Dat heeft de Tweede Kamer gisteren met een grote meerderheid vastgelegd in een motie. Alleen de regeringspartijen, VVD en CDA stemden tegen. Initiatiefnemer van die motie is Arjan El Fasset van GroenLinks. En hij legt uit waarom Nederland geen wapentuig aan Indonesië zou moeten willen verkopen. Als je kijkt naar het trackrecord of het verleden van Indonesië, die hebben flink huisgehouden in Aceh, Oost-Timor, waar mensenrechtsschendingen hebben plaatsgevonden, maar ook recent in west papua En als wij tanks leveren aan Indonesië, kleven daar hele grote risico's aan vast als het gaat om mensenrechten. Maar hoezo dan? Nee, omdat ze uh, grote kans is dat ze worden ingezet uh, t, uh, voor het uh, neerslaan van de demonstraties. Maar dat doet toch de Indonesische autoriteiten, dat doet Nederland toch niet? Nee, dat is waar, maar uh, we hebben in Europa afgesproken uh, met een aantal criteria waar we wapenexpert aan toetsen. En mensenrechten is er één van. We willen niet bijdragen aan meer mensenrechten schendingen. We willen niet bijdragen aan, de, uh, aan het vergroten van risico's voor mensenrechten schendingen. Dat is een afspraak die niet alleen Europa maakt, maar waar ook nu op dit moment over onderhandeld wordt voor een wapenhandel. Verdrag. En op dit moment, als je kijkt naar Indonesië... en de mensenrechten schendingen die zich daar plaatsvinden... is het onverstandig dat Nederland daar tanks aan levert. Maar ja, als Nederland het niet doet, dan doet een ander het wel. Als één land in Europa uh, geen wapens levert aan een ander land... dan laten wij uh, al onze Europese collega's dat weten alle Europese lidstaten, want die zijn allemaal gehouden... aan het wapenexportbeleid van de Europese Unie. Nou is het crisis in Europa, heel veel landen bezuinigen. Duitsland doet dat, Nederland doet dat. En Duitsland en Nederland hebben ook allebei tanks te koop. Want er worden tankdivisies geschrapt. De regeringen van die landen, ook minister Hille, die wil ergens heen met die tanks, want anders staan ze maar te roesten. Dat klopt, maar dat is geen reden om onze mensenrechtenbeleid opzij te schrijven als op het moment dat wij wapens in de, in de etalage hebben staan. Maar dat is gewoon vasthouden aan je mensenrechtenbeleid. En die ook te toetsen als wij wat wapens in de verkoop hebben. En dan gaat het voor Indonesië niet op, maar er zijn er genoeg andere landen die wel op een behoorlijke manier naar hun mensenrechten kijken. En daar kan je prima aan leveren. Maar de kopers staan niet in de rij. En u maakt het de minister nu moeilijk om zijn bezuinigingsdoelstelling te halen. En wat ik met deze motie is de minister erop wijzen dat wij uh, als Nederland uh, gehouden zijn aan wapenexportcriteria, waar mensenrechten een belangrijk onderdeel van zijn. En eigenlijk kan je op je blote ogen al zien dat, in, uh, als het gaat om Indonesië, dat die mensenrechten ontzettend worden geschonden en dat een, uh, het leveren van tanks daar een bijdrage aan levert. En dat moet je dus niet doen. Kamerlid Arjan Elfacet van GroenLinks in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Het is nog onbekend of minister Hille van Defensie zich bij deze motie neerlegt. Volgende week debatteert de Kamer met hem over het wapenexportbeleid van Nederland. Het NLS Radio 1 Sport. Er was gisteren een forse tegenvaller voor het Nederlandse schaatsen. Het financieel detacheringsbedrijf Control houdt er na dit seizoen mee op. Control is sinds twee jaar de hoofdsponsor van de ploeg, van Jack Ory. Volgens sportmarketier Ron Mulder, zeer actief in de schaatssport... zal een nieuwe sponsor vinden niet eenvoudig zijn. Toen vorig jaar, dus de Damesploeg ontstond met Marianne Timmer, Margot Boe en Annette Gerritsen. Heeft het inderdaad zes maanden geduurd voordat Liga dus over de streep getrokken was? Er zijn toen ook een aantal onderhandelingen geweest met, met serieuze bedrijven, maar. Ja, dat laatste zetje. Dat is, nou, je praat natuurlijk uh, uh, over toch behoorlijk, uh, behoorlijk veel geld. Het is natuurlijk uh, een voetbalclub, uh, die kan je tegenwoordig sponsoren voor 7, 8 ton. En, en, een ploeg uh, van Orie hè, met 10 uh, met schaatsers. Nou, hij denkt aan 2 miljoen. Ik denk ook dat, dat het bedrag is wat, uh, wat daarvoor betaald moet worden. Om de ploeg in zijn totaliteit uh, te behouden. Ter dan, Celine van Gerner doet definitief niet mee aan het Olympisch kwalificatietoernooi. Volgende maand in Londen Ze is nog onvoldoende hersteld van een gebroken voetwortelbeentje. Van Gerner is niet de enige met fysieke problemen. Bondscoach Gerben Wiersma wil graag weten wat daar de oorzaak van is. Ja, we zijn druk bezig om, om dat natuurlijk ook te onderzoeken. Aan de ene kant zijn er gevallen van, van pech... Uh, het is ook lastig met de kwalificatieprocedure. We hebben net een groot toernooi achter de rug, en binnen negen weken moet je alweer het volgende grote toernooi uh, doen. Uh, maar met name, uh, wat je vaak ziet, is dat na groot toernooi dat we dan wel vaak blessures hebben. Nou, dat is natuurlijk uh, een zorg. Uh, en dus hebben we een aantal onderzoeken nu uitstaan uh, met de Rijksuniversiteit Groningen, met uh, een aantal artsen, met het NOCNSF om uh, te gaan kijken hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen. En dan moet je denken aan aangepaste belastingsprogramma's... andere leerlijnen, andere oeverstof... Uh, en dat soort uh, maatregelen die we dan uh, gaan treffen. De Nederlandse Dunsters kunnen zich in Londen als team kwalificeren voor de Spelen. Daarvoor moeten ze bij de beste vier van acht landen eindigen. Basketballers van Leiden hebben in de Euro-challenge de tweede ronde bereikt. Formatie van coach Toon van Helftere won overtuigend met 76-59 van Armia Tbilisi. In de Euro-cup was er opnieuw een nederlaag voor Groningen. In Litouwen was Kaunas de Nederlandse ploeg ploegroyaal de baas. Groningen was trouwens al uitgeschakeld voor de volgende ronde. En autocoureur Nigel Melker gaat volgend seizoen rijden... voor het Portugese team van Ocean Racing Technology. De Nederlander gaat rijden in de GP2, het voorportaal van de Formule 1. Melker heeft zeer bewust een route uitgestippeld... in de richting van die koningsklasse. Ik heb dan afgelopen jaar GP3 gedaan en Formule 3. En dan wou ik GP3 wou ik kampioen worden. Maar uiteindelijk ben ik derde geworden. Nou, daar was ik eigenlijk ook wel, wel tevreden mee. En dan uh, ja, voor dit jaar... Uh, of zeg maar voor volgend jaar zou ik dan DTM kunnen gaan rijden voor Mercedes. Dat is natuurlijk een heel mooi aanbod. Alleen uh, als je naar de Formule 1 toe wilt, dan is, uh, is de DTM niet een hele logische stap. Dus uh, daar hebben wij toch de keuze gemaakt om uh, GP2 te gaan doen. Met het oog op de Formule 1 zeg maar. Dus dan zouden we twee jaar GP2 gaan doen en dan... Uh, het eerste jaar gewoon het leerjaar en dan het tweede jaar echt voor het kampioenschap gaan vechten. Ja, en dat zou zomaar kunnen. Een titel in de GP2 is namelijk lucratief. De zes kampioenen die deze autoclasse voortbrachten... hebben inmiddels allemaal in de Formule 1 gereden. Het bekendste voorbeeld is Lewis Hamilton, die werd wereldkampioen in 2008. Radio 1, het NOS-journaal. Al zeven geweest, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten is voorlopig van de baan. In de Eerste Kamer is geen meerderheid voor het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. De Tweede Kamer ging eerder met een ruime meerderheid nog akkoord. Staatssecretaris Bleker heeft nu een compromis gepresenteerd. Het CDA staat niet achter plannen van minister Schulz om de maximumsnelheid te verhogen. De partij vindt dat de verhoging alleen kan als de wegen daarvoor geschikt zijn. Het veiliger maken van de wegen mag van het CDA geen extra geld kosten. Minister Schults wil er juist ruim 100 miljoen voor uittrekken. Het aantal doden door de aanslag in Luik is opgelopen tot vijf. Peuter, die gisteren gewond raakt, is in het ziekenhuis overleden. 122 mensen raakten gewond en een aantal van hen is er slecht aan toe. En de PVV in Den Haag heeft de vice-fractievoorzitter uit de fractie gezet. Want hij zou fouten hebben gemaakt bij het beheer van het fractiebudget. En de man gaat nu verder als zelfstandig raadslid. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in de zuidelijke helft van het land valt regen. Ook in het Waddengebied komen enkele regenbuien voor. De temperatuur ligt rond 6 graden en er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.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 In de nacht naar vrijdag gaat het flink regenen en waaien en vrijdag overdag houdt dit weerbeeld aan. Ook zaterdag is het nog behoorlijk onstuimig. Daarna wordt het wat rustiger en krijgen we enkele frisse nachten. ANEB verkeersinformatie Door de regen staan de meeste dagelijkse files er nu al. En soms zijn ze ook al wat langer, zeker bij Rotterdam en Amsterdam. Wat opvalt is het ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Er staat tussen Barneveld en Knaalpunt 8 kilometer fieler. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Utrecht-Amsterdam kan beter omrijden via Ede... over de A30 en de A12. Mijn vermogen zit in mijn BV voor mijn pensioen.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 Morgen. Het is vier minuten over half zeven. uur. luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het CDA blokkeert de grote uitbreiding van 130 kilometer wegen, zoals de minister Schuld van verkeer dat voorstelt. Hoort net, net ook al in het bulletin. Het CDA steunt wel de invoering van die 130 kilometer, maar alleen als wegen zijn aangepast op de hogere snelheid. Vandaag is er een debat over de snelheidsverhoging. En de boodschap van Sander de Rauwe van het CDA aan de minister is duidelijk: eerst veilig en dan pas sneller. Ja, Het CDA zet daar de streep omdat wij het fatsoenlijk en veilig willen. Dat uh, betekent dus niet dat wij tegen die 130 zijn geen enkel probleem. Uh, gun ik iedereen van harte, inclusief mezelf. Alleen ik wil ook als automobilist zeker weten dat als ik 130 rijd op een weg, dat het ook veilig is. En daarom zegt het CDA ook nee tegen het voorstel om eerst te verhogen en dan aan te passen. En draaien wij het om. Minister, u bouwt eerst maar, u past eerst maar aan. En daarna plaatsen we de bordjes zodat het veilig kan. En hoe gaat het dan met die gebieden waar je nu 80 mag rijden... rondom de grote steden bijvoorbeeld... en waarvan de minister nu ook zegt van dat kan best 100 worden? Ja, ik zie dat de minister uh, met spoed ook uh, bij de grote steden uh, de snelheid wil verhogen. Tegelijkertijd geeft de minister aan dat ze dat eigenlijk niet kan... en daarom nu uh, behoorlijk de portemonnee moet trekken... En daarvan hebben we als CDA gezegd, en gaan we ook vandaag in het debat herhalen... en daar de minister toedwingen, we gaan niet uh, volgens de portemonnee trekken als het niet kan. Als het namelijk niet kan, kun je of uh, veel betalen of je doet het gewoon niet. En dat betekent dat het CDA zal aangeven, dan doen we daar dus eventjes niet. Dus, simpel gezegd, het komt erop neer dat de minister te veel de grenzen opzoekt volgens het CDA. En dat ze hogere snelheid wil toestaan waar het verkeerstechnisch, verkeersveiligheid niet kan... En u zegt van eerst veiliger maken en dan pas de snelheid verhogen. Ja, het CDA stelt heel duidelijk, we gaan het eerst veiliger doen dan vlot. En daarom vinden we ook dat we dat vandaag bij het debat zullen en moeten inbrengen. Eh, ik waardeer het enthousiasme van de minister, laat ik het zomaar zeggen. Maar eh, wel altijd in de juiste volgorde zoals u die gesteld hebben. Dat betekent dat ze de plannen eh, zal moeten aanpassen. Wat mij opvalt, u noemt het milieuargument niet. Uh, de extra lawaaioverlast die er voor bewoners is langs snelwegen. De extra uitstoot, het extra benzineverbruik. Die argumenten brengt u niet in. Ja, voor ons is uh, hoe dan ook de verkeersveiligheid altijd van groot belang geweest. Dat uh, zal ook hier uh, in dit de debat opnieuw blijken. Milieu telt voor ons ook gewoon. Daar hebben we ook de normen voor afgesproken. Wij vinden dat de minister onverkort aan die norm moet vasthouden. Daar mogen bewoners ook op rekenen. En we stellen dus ook dat de minister het daar niet moet gaan doen... daar waar ook milieunormen worden overschreden. Auto's die allemaal maar niet doorrijden en maar stilstaan... is ook slecht voor het milieu. En daar is het CDA ook niet voor. De minister zal niet blijven zijn. Uh, dat zal moeten blijken. Uh, ja, ze zal de plannen enigszins moeten aanpassen. Maar ze weet ook, het CDA maakt 130 mogelijk, maar wel op een fatsoenlijke en verantwoorde manier. Sander de Rouwer van het CDA en Hans Anderinga sprak met hem. 2500 mensen liepen gisteravond in Almelo mee met een stille tocht voor Asjana. 18-jarige cashier die afgelopen vrijdag werd doodgeschoten door haar ex-vriend, een politieman in opleiding. De stille tocht begon en eindigde bij de supermarkt... en voerde onder meer langs het ouderlijk huis van het meisje. Er zijn zoveel dingen in Nederland wat niet door de burger alleen kan... en dit is er één van. En ik wil mijn respect betuigen op deze manier... om in Nederland te laten zien dat dit gewoon niet kan... en dat veel meer mensen het staan dat dit gewoon niet kan. Ja. Heeft u gezien hoeveel mensen het eigenlijk met u eens zijn? Heel veel. En er zijn niet alleen deze mensen... er zijn veel meer mensen zijn. Dit moet een mooie eerbetoon zijn. Dat is het en ik hoop het ook voor de familie. Het is vreselijk stil, vooral op die plek. Mooi? Ja, zeker. Mooi, uh, gedenkwaardig. En dat is deze avond ook? Ja, absoluut. Ja. En denk ik, dat is zo mooi, die stilte, die, die ingetogenheid. Dat mensen eigenlijk, laat het iets zijn van ons, dat het mensen daarna terug moeten. Je afvragen, waarom gebeurt zoiets? Wat is er in het leven, waarom het zo kan gebeuren? Ja. Dat korte termijn denken van ons allemaal. Wat is er met opvoeding aan de hand? Noem maar op. Al, ja. al die dingen. Na een uur komt de stoet weer aan bij het winkelcentrum, Een plek waar menigeen de komende tijd een vreemd gevoel bij houdt. Ik zag haar wat elke dag. En ze ja. was echt een superlief meisje. Ja, ja het Doet jullie ook heel erg veel? Want ja, jullie zijn ja. ook nog heel erg jong. Ja, tuurlijk. Ik was net een half uur weg. En toen werd ik gebeld dat ze dood was. En Ik wist eerst nog niet waarom. En toen hoorde ik dat haar ex-vriend Gino het had gedaan. Ja, dat is, dat is schrikken. Heel erg schrikken. Ja. Ik dacht dat ik, dood, dat ik zelf doodging. Ja. Zo'n vreselijk bericht. Ja. Ja, Waar nee. heb jij dan onderweg aan gedacht? Je vriendin zei al ja, aan haar. Maar... Ja, ik, en vind, jij... ik vind het gewoon super erg dat, dat ze er niet meer is. En het liefde had ik hem zelf gemoord. Dat ik heel eerlijk. Ja, maar dat helpt niet. Nee. Zo'n vreselijke sfeer in, hier in Schuilvorst... En... Het, het is gewoon belachelijk, ja. Het is zo moeilijk om het te, te verwoorden voor iedereen. Ja, vind je, vind ja. je het moeilijk om hier nu rond te lopen? Nou, om maar te denken en alles. Ja, het is wel fijn, maar... Het Dan gaat het gewoon... nog over, dat gevoel, denk je? Nou, blijf toch wel even aandenken. Burgemeester Hermans liep de hele tijd voorop... samen met de organiserende familie en vriendinnen. Ze is, hoe naar de omstandigheden ook... Trots op de gemeenschap. Ja, ik, uh, uh, het doet me heel erg veel als, uh, als burgemeester. En ik zie dat het iedereen uh, heel erg veel doet. De verbondenheid is heel erg groot. En uh, je ziet dat uh, dit ook de kracht van, uh, van Almelo is. En uh, van een echte gemeenschap. En dat zijn we. Ja, want we kunnen wel stil zijn. We kunnen heel erg stil zijn. En heel erg ingetogen. En uh, ja, daar, daar krijg je wel kippenvel van. Een stille tocht in Almelo. U hoorde een reportage van RTV-Oost-verslaggever Tom Meerbeek. Tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Joris van der Kerkhoff is vanochtend op het plas Saint-Labert in Luik. Uh, Joris, net uh, zag jij in de krant dat er misschien nog een dode was gevallen... vanwege uh, de actie van die eenling gisteren daar in Luik. Is dat inmiddels bevestigd? Ja, dat is bevestigd. De, de zesde dode die is in het, in het huis van, uh, van die eenling uh, aangetroffen. Uh, het gaat waarschijnlijk om de schoonmaakster van de, van de buren uh, van, de, van de Schutter. Uh, gisteren waren er, uh, was het een aantal doden, vier doden. Vannacht is er een 17 maanden oude uh, uh, kind uh, uh, overleden. En uh, daar is dan het zesde slachtoffer bijgekomen in het huis uh, van, de, van de Schutter. Uh, om negen uur. Hier aan het, aan het plein is een persconferentie van, de, van justitie... Uh, waarin uh, wat justitie betreft uh, tekst en uitleg uh, gegeven wordt. Ik sta nu op de plek en dat is, dat is toch een beetje merkwaardig. Ik denk ik loop er gewoon naartoe. er was uitgelegd waar die uh, schutter gisteravond stond. Uh, vanaf een verhoging uh, op, op een plek die een beetje iets weg heeft... van de koopgoot uh, in Rotterdam. Het ligt wat lager uh, aan, het, uh, aan het plein... En op het moment dat je daar dan gaat staan en dan de plek ziet... Uh, waar hij uh, de granaten uh, gegooid heeft en waar hij geschoten heeft... Uh, de bus, het bushokje, uh, ja, daar, daar is geen glas meer in. Maar voor de rest uh, zie je er nauwelijks uh, uh, iets aan. Maar het is natuurlijk wel een hele merkwaardige plek... als je je uh, af gaat vragen wat er dan uh, gistermiddag uh, precies uh, uh, hier gebeurd is. En ook merkwaardig als je hier in alle rust mensen voorbij ziet lopen onder een onder paraplu. Twee mensen die nog wel met elkaar aan het praten zijn. Uh, maar uh, voor de rest uh, uh, geen enkele aandacht, in ieder geval uh, aandacht die je kunt zien aan wat, uh, wat hier gisteren uh, gebeurt. Er is dus geen bloemen, geen kaarsen... Um, en voor de rest ook uh, op geen andere plek die ingericht is... Uh, waar, uh, waar de slachtoffers uh, herdacht worden. Inderdaad, zoals je zei, Marcel, uh, zes slachtoffers. Vier uh, gisteren al, al redelijk snel uh, na de schietpartijen... naar de granaten die hier uh, gegooid zijn. Een 17-maanden oude baby uh, afgelopen nacht. En dus ook de bevestiging uh, van uh, waarschijnlijk... de schoonmaakster van de buren in het huis... Van de schutters. Schutter. Eén schutter was het en zes slachtoffers in Luik. Joris van der Kerkhoff is de hele ochtend in Luik. En zo Holland's er is uiteindelijk Hollands ermee, net zoals uh, avant-garde. Het gaat uh, bepaald niet goed met de bladen. Toch is er ook optimisme bij de makers van het park, bijvoorbeeld. Een journalistieke glossy die gisteravond het licht zag. Hoort er zo meer over? Eerst maar eens kijken hoe het is op de weg. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Nou, in ieder geval kletsnat. Op, en dat leidt tot uh, vroege lange files alweer. Vooral op de wegen rond Amsterdam en Rotterdam. Daar uh, reigen, reigen de dagelijkse files zich aan een. Wat opvalt is het ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar staat tussen en hoeveelaken, 8 kilometer file, na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Het is daardoor ook wat drukker op de A28 vanuit Zwolle... bij Knoop het Hoevelaken. daar staat zo'n 6 kilometer. En wat verwacht je verder nog? Als het zo nat is, dan zou dat misschien tot meer files kunnen leiden? Ja, het is wel zo dat het, uh, de woensdagochtendspits... doorgaans niet de drukste is van de week. Maar toch weer wel weer een herhaling van de afgelopen dagen. We zitten wel weer 100 kilometer boven het gemiddelde waarschijnlijk. Zo'n 250 kilometer file rond half 9. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, en die nieuwe journalistieke glossy, zoals Lara het net al zei... ...Park werd gisteravond gelanceerd. Jeroen Wielaert was daarbij in Paradiso in Amsterdam. Lou voelt zich bij mij op zijn gemak. Ik durf Lou niet een van mijn beste vrienden te noemen. En zo is het nu nog steeds. Zet Lou en mij op een bankje en we zijn gelukkig. We zijn gelukkig zonder geluid. Naast elkaar, schouder aan schouder, op een bankje in het park. Wil je hem zien? Yes, park. Opening van Nico Dijkshoorn met een gedicht over Lou Reed. Introductie dan. Het blad dat wordt binnengedragen op zilveren schalen. en Iedereen zoenen en doen en hoge hakken en harde beat. Leo Verdonschot, wat nou crisis in de bladenwereld? Het is <laughs> ah, dus, dus zeker crisis, maar niet alleen maar in de bladenwereld. En in de bladenwereld gebeuren er nog steeds hele mooie dingen. Er zijn de afgelopen jaren heel veel bladen bijgekomen die het ook wel goed doen. Ja, en Ik hoop dat we met Park ook een succesvol blad hebben gemaakt. Ik ben in ieder een blad waar ik heel trots op ben. En dan scoren jullie het eerste nummer van Park met de relschoppers Op de cover, Sophie Hilbrand en Theo Maassen. Ja, die kennen we al. Die kennen we al. Heel veel mensen in het al. Maar nog nooit op die manier gefotografeerd. En ik geloof wel in een mix van mensen die je kent. Van bekende mensen. Ik vind dat ook helemaal geen vieze derm, BN'ers. Maar ook diep diepkant. Die combinatie, daar gaat het juist om. Bijzonder het motto. Het gaat over het vermogen tot bewondering en verwondering. In een tijd waarin afzeiken de mode is. Ja, maar niet bij ons. Ik wil een een ironievrij blad. Er mag humor in staan, er moet zelfs humor in staan... maar dat gemakzuchtige toontje van... ah joh, het zal wel, whatever... daar, daar hou ik helemaal niet van. Ik wil betrokken journalisten, mensen die voor een verhaal staan... en die daar ook in willen duiken... en die ook niet bang zijn om hun hele ziel en zaligheid erin te gooien... ik hou helemaal niet van dat gemakzuchtige... dat, dat, dat, dat ironische toontje. Dus, en zeker niet van afzeiken. Heel mooi... en bewonderend ook interview van... Peter Buvalda met Wim Ruska. Inmiddels Judoka verdette in rolstoel, maar dan ook nog een, een verhaal over een heel ander gebied waar ook mensen uit ro in rolstoelen vandaan komen. Soldaat in oorlogstijd. En Dat geeft ook aan dat het park toch een andere toon heeft dan louter leisure, glossy, bewondering en uh, mooie fotografie. We zijn formeel in oorlog. We, zijn, we hebben een generatie nu jongeren, jongens, die oorlog hebben meegemaakt. Ik wilde een mooi verhaal over een jonge veteraan. Dat is iemand van midden twintig die in Afghanistan heeft gediend. Nou, Gustav Peek, wat ik ontzettend goede schrijver vind, die heeft een heel mooi verhaal gemaakt over een jongen van 24 die de Afghanistan-oorlog heeft meegemaakt. En het grappige is... Ik had met Peter over dat verhaal. Er is er ooit een film verschenen, een aantal jaar geleden, die heette Jarhead. Dat vond ik een waanzinnig mooie film. En die gaat ook heel erg over de verveling van uh, daar zitten en een oorlogsgebied. En eigenlijk, eigenlijk een beetje hopen dat er een keer wat gebeurt. Dus een soort hopen op spanning. en nou, Dat heeft hij heel mooi in het verhaal de jongen laten vertellen. Hoe dat is om daar vier jaar lang in de woestijn te zitten. Met mensen waar je eigenlijk helemaal niks meer hebt. Waar je ook niet alles van begrijpt. Op een missie die je zelf af en toe betwijfelt. Nou, ja, heel mooi. Ook te lezen in het park in Maastricht en in Groningen. Joh, ik ben een Limburger. Dus als hij in Maastricht niet ligt, ga ik hem zelf bezorgen. En ook in Groningen. Leon Verdonschot hoorde u een van de initiatiefnemers van de nieuwe Glossy Park. Gisteravond gelanceerd. Nog één week tot de lancering. André Kuipers opnieuw naar de ruimte.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 Ik heb al prachtige foto's van je langs zien komen op Twitter. Want jij ja. bent ook daar te volgen. Vertel eens aan de luisteraars, wat ga je doen? Nou ja, ik ben bezig met een serie in de voetsporen van André Kuipers. Wat, uh, wat gaat André Kuipers nou vanaf volgende week doen? Dan wordt hij gelanceerd vanaf Baikonur En dan gaat hij een half jaar in het internationale ruimtestation uh, zitten. Een half jaar lang. Nou, en ik was eigenlijk wel benieuwd, wat gaat hij daar nou doen? Maar hoe is het ook om een half jaar, nou ja, ik ga ietsje korter... in zo'n zo zo kleine ruimte te zitten, opgesloten in zo'n ruimte. Dus ik ga mij 24 uur laten opsluiten in het uh, Space Center in... Uh, uh, in, in, ...in Noordwijk. En daar staat, staat, staat heel mooi een, een, een ISS nagebouwd. Maar ja, om daar te komen moeten we eerst gelanceerd worden. En dat ga ik zo meteen doen. En dat doen we ook heel mooi hier in de Space Expo in Noordwijk... met een Soyuz-simulator. Uh, dat, uh, ja, dat is eigenlijk de capsule waar ze gelanceerd gaan worden. Uh, mijn mede uh, Nostronauten, om het zo uh, maar even te noemen, die zitten er al in. Ivo Landman, hij is van uh, de, de internetredactie. En Hans van der Landen, hij is van de, de Space Expo. Nou, zij liggen al in kuipjes. Nou, straks komen al die foto's weer hoe dat eruit ziet op Twitter. IS, uh, ISS 24 uur. Uh, dat is het Twitteradres ISS24 uur. En je kan ons ook mailen op uh, NOS. Of nee, iss24 uur.nos.nl. Ik ga uh, de capsule in. Nou, heren, goedemorgen. goedemorgen, goedemorgen. Uh, jullie liggen er al mooi. We liggen in mooie flightsuits. En we hebben ook een eigen logo van deze missie. We liggen in, uh, in een bakje. Dat nou moet ik even goed vasthouden. En hierin gaan liggen. Ja, want dat moet volgende week André Kuipers ook doen, Hans van der Landen. Ja, het is uh, erg krap uh, hier aan boord. En uh, we hebben hier nog iets meer ruimte dan in de echte capsule. Maar uh, je kruipt er dus in en uh, je gaat een paar uur uh, zo uh, klaar liggen voor de start. Je gaat alles afchecken en dan uh, kunnen we zo vertrekken. Voor ons een heel instrumentarium. Dan gaan we liggen en dan kan ik me nog herinneren de vorige lancering. Dat was een maandje geleden. En dan hoor je een muziekje in de capsule. Ja, die astronauten liggen een uur of drie, vier van tevoren al aan boord. En als ze alle systemen hebben gecontroleerd, dan wordt er een muziekje opgezet. En dan wachten ze dus tot het moment daar is om gelanceerd te worden. Ja, dat was Lenny Kravitz. En dat hoorde, dat hoorde je zo heel mooi in, in die capsule. En ik kon me heel goed voorstellen dat die mensen daar dan lagen. Nou, wij liggen inmiddels ook. En uh, het nummer Lenny Kravitz, Fly Away, en dan lig je op je rug... En zullen wij ook maar gewoon van start gaan? Dan moeten wij op de knop drukken. Hier voor me, een groene knop. Dat liggen er klaar voor. Ik druk hem in. En dan zien we op een schermpje verschijnen. De, de, de lancering zo meteen. Je hoort het geluid. We zien nu het beeld van wat ik nu doe. Ik moet goed in mijn stoeltje liggen. Als ik zo wat gek ga praten, Lara, dan komt het omdat we enorm trillen. En uh, ja, we zien... Uh, Aftellen doen ze niet, hè, Rusland? Ja, we horen nu de lancering. We worden door elkaar geschroet. En uh, ja, het begint steeds heftiger te worden. En dan verlaten we nu de aarde. We zijn los. We zijn los. Wij gaan de lucht in richting het ISS. Je hoort ons nog de hele dag vanuit het ISS, maar eerst over een half uurtje, Lara. Dan, uh, dan spreken we elkaar verder. Alright. Heerlijk. Afgeschoten worden met Lenny Graffit op je oren en dan knalhard naar boven. Vragen over deze missie van Mark Haver, kunt u stellen via Twitter. Daar moet u naar ISS 24 uur. Het is eh, negen minuten voor zeven. luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, we zouden ons uh, hele hebben en houden erin mee, hè? de dames tas. Maar de tas blijkt nog een belangrijke functie te hebben... als verdedigingswapen, de MEP-tas. tassenmuseum Hendrikje heeft een uh, wedstrijd uitgeschreven. Degene die het pittigste MEP-tasje ontwerpt, is de winnaar. Vanavond is de prijs uitreiking. Daarom gaan we maar eventjes naar uh, dat tassenmuseum. En de directeur, Sigrid Ivo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft u dat nou verzonnen, het MEP-tasje, of bestaat het echt? Ik nou... moet meteen denken aan uh, Margaret Thatcher namelijk. Nou, het komt eigenlijk al uit de 50 en 60 jaren. Dat is inderdaad dat klassieke eh, tasje wat of tassen, stevige tas die ook eh, Margaret Thatcher eh, droeg. Inderdaad, om aan de ene kant eh, van je af te slaan. Het is dus een soort verdedigingsmiddel. Eh, maar ook het gaf power statement en het geeft je zekerheid. Dus ja. eigenlijk een soort talisman. Maar is het, is het op die manier ook echt gebruikt door vrouwen? Wordt het op die manier gebruikt door vrouwen? Uh, nou, uh, niet echt, maar het geeft wel het gevoel van, uh, dat je het op die manier kan gebruiken. En dat geeft dus gewoon wel een lekker gevoel. En Margaret Thatcher was toch echt wel bekend omdat het power geeft en het werd ook gezegd, als haar ta tas op de tafel stond, al stond, zat zij niet in de kamer, dan kon uh, de ministervergadering gewoon beginnen. Heeft, u, Heeft Hedy Dancona niet als een collega met een handtas gemept? Ja, die ook uh, een keer een uh, collega met een handtas uh, gemept. Inderdaad, uh, dat klopt. Oh, vertel eens, dat kan ik me helemaal niet herinneren. Was, uh, Hoe ging dat? Uh, dat was toen in uh, ze was het niet eens met elkaar en dat was in, toen ze in het Europese parlement zat... En toen verkocht ze een collega, collega een knal, met die tas? Een, een, een map met haar tas, inderdaad. <laughs> Oké. Okay. Ja. Wat, uh, wat, wat, waar herken je een goede maptas aan? Moet er een hoefijzer in zitten? Nou, hij moet in ieder geval vooral uh, stevig van materiaal zijn. Dus uh, leer, maar ook uh, aan de binnenkant uh, goed bewerkt met karton. Zodat hij inderdaad echt stevig kan staan. <laughs> en dat je er echt een harde map mee kan geven. Ja, want ik heb zelf uh, ja, een, een, een slappe tas. Dat, dat werkt niet natuurlijk. Nee dat, nee, dat werkt niet. Dan moeten we nog wat stevigs in doen dan uh, als we voldoende erin... En dat natuurlijk toch ook wel goed. En het hengsel is volgens mij belangrijk, he, voor ja. de zwaaikracht, kan ik me ja. voorstellen. Precies, inderdaad. Daarom ook dat hele klassieke model wat ketje uh, uh, droeg inderdaad, met een kort handgreepje. Uh, en dat wat en kijk, koningin Elisabeth tegenwoordig ook draagt, maar zij heeft het natuurlijk niet nodig om te mappen. Dus, uh, <lacht> het hengsel, uh, hengsel moest flink streamen. Ja. Maar uh, u verwacht natuurlijk iets meer dan een kartonnen binnenkant ja. he, van de ontwerpwedstrijd. Wat, wat, wat moet het opleveren? Ja. Een ontwerpwedstrijd samen met Hester van Evers. Zij heeft het ooit in het leven geroepen. En uh, het is ieder twee jaar. En wat we vragen is aan de ontwerpers om een tas te maken van heel mooi leer. Want hij moet aan een aantal eisen voldoen. Het thema inderdaad is de meptas. Maar dan in een hedendaagse manier. Dus op een originele manier verwerkt. En dat zien we ook wel terug in de, uh, uh, bij de inzendingen. Daar zit het tussen in vorm van een vliegenmepper tot een uh, bokshandschoen. En uh, ook een uh, theepotje. Uh, terugwijzend naar die uh, zestige jaren. ...waarin wij nog achter de theepot zaten, wij dames. Eh, tot ook eentje met wat eh, naaldhakken eronder. Dus dat geeft ook wel een stevige ram. Eh, maar ook het hele klassieke model in een vintage form is teruggebracht... ...tot hedendaagse eigentijdse interpretaties... En uh, de ontwerpers, het gaat erom door deze stichting uh, Letter Design Prijs, dat ze een tas maken van leer. Want wij hmm. vinden dat in Nederland heel veel creativiteit is, uh, maar het leerambacht is aan het verdwijnen. Oh, Oké, okay, ja. En vandaar die wedstrijd. Dus het heeft ook nog een functie. Tot slot, even kort, wat, wat krijgt de ontwerpster van het ultieme maptasje? Ja, de tas moet goed maakbaar zijn, want uh, wat zij krijgt, is dat ze een 30 fout in productie mag brengen en ah, mag verkopen. Nou, uh, ik zie er nu al naar uit naar de uitreiking. Dank u wel. Sigu ja, Ivo, directeur dankjewel. van het Tassenmuseum Hendrik. En vanavond dus de uitreiking van de ultieme MEP tas. Het NOS Radio 1 Journal. De ochtendkranten. En al die kranten openen natuurlijk met de aanslag in Luik. België in tranen, kopt de Telegraaf. Duizenden bezoekers kerstmarkt rennen voor hun leven. Is het bijschrift onder een foto op de voorpagina. En te zien is hoe een rennende vrouw een jongetje meetrekt... terwijl agenten met getrokken pistolen klaarstaan. Dan naar het AD, die er maar even bij pakken. Op de voorpagina ook een grote foto. Eh, en een kop dood en terreur in Luik. De krant heeft een meisje gesproken dat granaatscherven in haar voet en een been kreeg. Wat een horrormiddag, zegt de Vlaamse... Cynthia. We waren druk aan het babbelen toen plotseling een vreemd zwart voorwerp uit de lucht viel en voor onze voeten wegrolde. En toen volgde een harde knal. Wie doet nou zoiets, vraagt het meisje zich af. Welke zieke gek valt kinderen aan? Situatie op de Intensive Care van VUMC is alarmerend, schrijft de Volkskrant. De sleutelfiguren binnen het Amsterdamse Academisch Ziekenhuis luiden de noodklok over een angstcultuur waar tegenspraak niet wordt geduld en niet wordt geluisterd naar adviezen van medisch specialisten. Inmiddels zijn al wel twee dodelijke incidenten gemeld bij de inspectie. Meerdere VU-specialisten zeggen in gesprek met de volkskrant de situatie zo alarmerend te vinden dat ze zouden uitweken naar een ander ziekenhuis als zij zelf of een familienit op die intensive care van een VU-MC zouden belanden. Een groot deel van de Amsterdamse optiebeurs dreigt te worden verkocht. Dat komt door een fusie van NISE, Euronext en de Duitse Beurzen, zo meldt het FD. Zou dan een einde komen aan een uniek Nederlands financieel instituut? Nergens handelen particulieren zoveel in opties als in Nederland. En de hoogste auto-inkoopbaas van het leger zou omgekocht zijn en jarenlang gratis in dure auto's hebben rondgereden. Defensie heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan. verre kwam aan het licht door een onderzoek dat loopt naar de aanschaf van nieuwe politieauto's. Jacques Hade gaat het over staan aan het hoofd van een groot wagenpark van 6000 auto's. Hij zou volgens een klokkenluider dure auto's tegen mooie kortingen kopen. Hij krijgt er dan voor wel een rekening, maar betaalt pas maanden later wanneer de auto al lang weer is ingeruild tegen een gunstige prijs. Tot slot, minister Kamp is de ASO van het jaar, schrijft Spits. Jongeren vinden VVD-minister Kamp van Sociale Zaken de asociaalste bezuinigingsplannen. Dat hij de asociaalste bezuinigingsplannen van het kabinet heeft. Blijkt het een rondvraag van SP-jongeren, rood, onder 4000 mensen. Daarvan waren 15. 100 stemmen voor Kamp. Hij verdient de onderscheiding de Gouden Eikel daarmee. En die wordt straks uitgereikt. Kapitein, kapitein! Kuifje! Ik ken het geheim van de eenhoorn. Het is... Duizend bommen en granaten nu even niet, jongen. Ik ga op je daarmee. Nu in de bioscoop The Adventures of Tintin.